Het is woensdag de 31 van mei. En dit is de Podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. We zitten hier bij de Unie in Den Haag. Of nee, in Rotterdam. Ik, zeg, ik heb het verkeerd verkeerd. Laten we deze fout vergeten. We zitten in de Unie in Rotterdam. En we hebben net een debat meegemaakt tussen Jernas Ramatarsing en Anne Fleur Dekker. Ik zit hier met... Twee Paals, Paul Waalman en uh, een komende gast, Paul van der Bas, die we later deze week zullen interviewen. En ik wil het heel even hebben over, over wat we vinden van wat, wat we net gezien hebben, van het debat. En dan wil ik eigenlijk nu gewoon gelijk de vraag bij uh, Paul van der Bas leggen. Maar zeg zelf eerst wie je bent. Nou, ik ben uh, Paul van der Bas, ik hoop ik goed te horen ben als ik zo praat. Uh... Ik uh, schrijf voor de Daagse Standaard. Ik ben ook werkzaam bij het CIDI, Centrum Informatie Documentatie Israël. Uh, ik spreek uiteraard op persoonlijke titel hier. Um, ja, we hebben natuurlijk een heel interessant uh, debat gezien net. Uh, tussen twee tegenpolen, het de debat heet ook tegenpolen. Uh, Goediging door de JD Rotterdam, terecht de titel wat mij betreft. Um, ja, het was heel mooi om, uh, om eigenlijk echt uh, een hard debat te zien tussen twee echte, twee echte ja, een echte rechtsjongen en een echte totaal extreem linkse mevrouw. Um, waar een echte tegenstelling naar voren kwam. Uh, dat is heel verfrissend vond ik. Ja, we, we hebben een aantal stellingen voorbij zien komen. Eerst ging het over de overbrugging tussen links-rechts, geloof ik. Daarna ging het over, over klimaat, volgens seksisme. En wat was het laatste ook weer? Weet iemand dat? Onderwijs. Wat was, het thema wat, wat was het thema wat voor jou eruit uh, er sprong? Wat het meeste uh, vuurwerk was? Uh, nou, ik vond vooral de discussie over onderwijs erg interessant. Ik denk dat uh, um, ja, de, de, de aanwezigheid van ideologie in het Nederlands onderwijs best wel een onderbelicht thema is. Het is iets waar Jern als uh, Ramatarzenk natuurlijk veel. Aandacht voor heeft proberen te trekken met zijn Facebookpagina, onder andere links op mijn universiteit. Uh, ik vond het uh, ja, heel verrassend eigenlijk dat Anne fleur Dekker ook toegaf dat uh, de meeste docenten links zijn op universiteit. Ze zei zelfs, je moet wel gek zijn om als uh, docent niet links te stemmen. Uh, nou ja, dat vond ik wel een verrassende openbaring, eigenlijk dat zelfs uh, zij dat, dat toegeeft. Um, dat vond ik, vond ik eigenlijk het meest, eh, klimaat, uh, dat, dat weten we allemaal wel. Uh. Uh, wat, mij persoonlijk als, als ik kan, wat mij persoonlijk opviel is dat ze hiermee het in feite goed praten... maar daarmee zeg je ook van... Um, het is niet op intellect en academische vaardigheid gebaseerd... maar op hun economische positie dat ze deze politieke voorkeur hebben. Is, is dat, dat, dat is toch ook enigszins problematisch dan... Dat, dat haalt toch de objectiviteit uit het, het academische milieu weg, toch? Of niet? Nou ja, ik denk dat iedereen uiteindelijk. Uh, of dat heel veel mensen met hun portemonnee stemmen uiteindelijk. En dat is ook niet gek. Het is heel normaal dat mensen aan hun eigen belang denken. En dat. Uh, ja, dat, dat, dat je dus gewoon uh, ten eerste denkt aan, aan je eigen belang, aan je portemonnee en aan, aan je financiën. Hè? Je, moet een, je moet jezelf onderhouden. Je moet in veel gevallen gezinnen onderhouden, je kinderen onderhouden. Dus dat vind ik heel normaal. Maar natuurlijk is het wel een probleem dat heel veel, um, dat, dat daardoor um, ja, het, het, het onderwijs en de mensen die onderwijzen... dat dat gewoon heel erg overwegend links is. En dat mensen, uh, de jonge generatie die op universiteiten wordt opgeleid... een, een wereldbeeld meekrijgt dat echt voornamelijk links is. Dat voornamelijk... De, ja, waar, waarin ook bepaalde sommen volledig niet kunnen worden besproken. Waarin je eigenlijk gek bent. Als je zegt van nou ja, misschien mag de EU wel wat minder, misschien mag de immigratie wel wat minder. Terwijl dat wel is, wat een meerderheid van Nederland gewoon vindt. Het werkt natuurlijk heel vernauwend als je zo'n zo zo klimaat hebt, waar dus eigenlijk tegengeluiden niet echt worden getolereerd. Of, of, ja, of misschien worden getolereerd, maar dat toch wel erg schadelijk is voor je verdere loopbaan binnen de universiteit en ook daarna. En op welke manier... ...op welke manier zouden we hier eigenlijk een, een oplossing... Het, ...ja, het is een beetje schot, schot in het wild, maar... ...hoe zouden we hier een oplossing aan kunnen bieden? Heb jij enig idee? Ja, ik, ik denk, nou ja, Jernos, uh, ...had het over dat, dat daar het onderwijs meer geprivatiseerd moet worden... ...dat docenten minder afhankelijk zijn van de overheid... Uh, ...zodat ze dus, ja, wellicht minder pro-overheid, minder links uh, zullen zijn. Ik denk dat dat een oplossing kan zijn. Uh, ik, ik vind wel dat dat onderwijs voor, voor iedereen betaalbaar moet zijn. Um, als dat door privatisering uh, ook gewoon kan, dan, dan is dat een goed idee. Maar ik denk vooral dat het heel erg belangrijk is dat er eigenlijk een, een ideologische omwenteling plaatsvindt. Dat... Um, ja, rechtsdenkende mensen duidelijk hun plek op eisen. Dat mensen niet meer bang zijn om hun mening te uiten. Dat mensen niet meer bang zijn om te zeggen wat ze vinden. Dat mensen in verzet komen tegen dat eigenlijk het verstikkende klimaat. Dat is natuurlijk volstrekt onwetenschappelijk, onacademisch. Aan de academie bediscussieer je verschillende standpunten. Uh, terwijl in hedendaagse universiteiten li lijkt het eigenlijk alsof je vooral maar in één hoekje moet denken. Ja, er is een enorme nadruk op diversiteit op alle mogelijke manieren. Maar uh, Politici. Politieke diversiteit, ik ga binnenkort ook naar, voor mijn opleiding naar een diversiteitsbijeenkomst... ...en een praatje erover, waar het over alles gaat, behalve politieke diversiteit. En ik heb in mijn mail aangegeven dat ik voor de politieke diversiteit kom. Ja. Maar oké, okay, jij, jij zegt dus, uh, uh, wellicht zou privatisering en het onafhankelijk maken van de overheid... Van, voor de, ...en het, het de docenten onafhankelijk maken van de overheid, dat kan oplossen... Dat kan het probleem dat we nu hebben oplossen. Um, st stellen we daar bijvoorbeeld het FVD-idee tegenover. Die zeggen van... Joh, uh, moet de le een leraar is, iets, is een vak. Is eigenlijk misschien zelfs een, een sociale ambacht. Die respect verdient en ook geld verdient. En we moeten er eigenlijk zoveel meer geld in pompen. En uh, daarnaast ook checks Dat ze zich eigenlijk geen zorgen meer hoeven te maken over een portemonnee. Maar gewoon alleen maar... Uh, zich op een vak kunnen richten. Wat heb, heb jij daar een voor of tegen uh, idee voor of tegen? Nou, nou ja, ik vind zeker dat uh, het vak van docent. dat is gewoon een heel belangrijk ambacht. Uh, ik denk dat de meest, een aantal van de meest waardevolle uh, mensen in, in, in mijn leven. en waarschijnlijk in iedereen's leven. zijn wel docenten geweest. als het gaat om je algemene ontwikkeling. als het gaat om, om je, je ontwikkeling als mens, überhaupt. En dat is inderdaad een boodschap dat veel meer waardering verdient. en wat mij betreft ook meer. Ja, meer, meer financiële waardering uh, zou verdienen. Maar wel vanuit de status, dus, dus een, een vet potje subsidie erbij. Nou, ik, kijk, ik, ik uh, denk dat je, als je het hebt over uh, oplossingen voor een probleem, dan kun je oplossingen zoeken in een, in een soort ideale situatie en, en hè, privatiseren, hè, dat, dat kan allemaal. Maar je moet ook kunnen denken vanuit het huidige systeem. En ik denk dat in de huidige situatie dat privatisering van het hoger onderwijs, of, of überhaupt van het onderwijs, dat dat niet een realistisch, Ja, dat, dat, dat is iets wat, wat heel ver weg is. En ik denk dat we binnen het huidige systeem veel kunnen verbeteren door. Ja, inderdaad, ik denk dat het vak van docent meer waardering verdient. Uh, maar ik denk ook vooral dat, dat rechtsdenkende leerlingen en studenten. Meer hun plek moeten opeisen. Dat kan gelukkig al heel erg. Door de opbouw van sociale media, door partijen als Forum voor Democratie, die heel veel aanhang hebben op de studenten. Uh, en ik, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat studenten zich laten horen, dat, dat ze um, hun plek opeisen. Dat ze laten zien dat, dat er niet alleen maar links kan worden gedacht, dat er niet alleen maar in zo'n hokje, in zo'n bepaald stramien, mag worden gesproken. Maar dat er dus ook andere standpunten zijn. Dat is iets wat iedere student, iedere leerling. ...zelf een bijdrage aan kan leveren. Dus, dus het is in feite... Is het een, een. ...als ik het goed begrijp... ...als ik het goed begrijp... ...zitten we nu in een, op een punt waarin... ...waarin er meer motivatie komt... ...voor het tegengeluid op universiteiten... ...wat eigenlijk sinds 68... ...dominant is gaan groeien. Um, ik... ik uh, ja, onze mede 4-redacteur onze Jesper Janssen, uh, een, uh, een goede vriend van Anne Fleur, is net aangeschoven. ik uh, dik oh, die gaan samen naar de film. Die gaan elk weekend met elkaar naar de film. Hey, uh, jij stak je vinger net op, dus jij wil wat zeggen. Oh, jullie hadden het over, zal ik mij vast houden? Jullie hadden het over, hadden het over ja vind ik vind het wel lekker, zo'n rechtse hobby. Links daar maakt het niet uit. Je had het net over, uh, over school. Eén belangrijk ding over dat, uh, hè, dat een rechtsgeluid van studenten. Uh, het was een, uh, bij, de, bij Splijtstof het blaadje van de faculteit uh, filosofie uh, in Nijmegen. Dus waar ik studeer. Uh, ging het op de redactie over, uh, het idee, over het feit dat er heel veel rechtsgeluid was onder de eerstejaarsstudenten. Dus we worden nu worden we geconfronteerd met de. Ja, dat natuurlijk afgelopen. Nee, maar dat was, dat was eerst niet zo. Dat oh, was dus okay. het ding. Dus dat was heel nieuw. Dat was ook heel van: oh, moeten we hier nou mee omgaan? En we worden nu dus uh, worden wij geconfronteerd met de meest conservatieve generatie. Die nu gaan studeren. En er waren dus PVV'ers en FVD'ers tussen zitten. En dat ging dus vanuit die redactie. dat zijn allemaal ouders. Die zijn allemaal 25 en ouder. En hoe moeten we, wat moeten we nou mee doen? Dan was er, wilden we een lezersvraag hebben. Van, um, is de universiteit te links? En dan zeiden een paar mensen bij de redactie. Vooral oude mensen. Nou, ik zie dat niet in wat de relevantie is van die vraag. Die vonden dat iets heel... Dat leek ze niet nodig. Maar, maar toch. Dat is misschien dan een vraag voor alle drie de mensen die hier zitten. Dus Jesper... Uh... Henk en uh, Paul. Henk is Jur, even voor de duidelijkheid. We hebben een hele slechte grap ontwikkeld binnen de vieren. Ik, ik weet eigenlijk niet meer waar die vandaan komt, maar soms wordt er... Ja, ik, ik maak van die flauwe kut lang. Oké, oké, het duurt veel te lang. Okay, okay, ja, laat de vraag was namelijk gewoon, uh, zien we dan nu dus inderdaad een situatie dat de wal het schip begint te keren? Dat er dus inderdaad een nieuwe generatie klaar staat die nu van de zes VWO's afkomt gezet. Die dus wel degelijk uh, conservatief is. En die al de linkse lulkoek helemaal niet gaat slikken. Dat is de vraag? Dat is de vraag. Dus uh, zie je daar positief in? Is, is dat waar? Of is, de, of is dat misschien een beetje wishful thinking? Ja. Nou ja ik, ik zelf zou... Ik zou het enigszins hypocriet vinden. En uh, onrechtvaardig. Als ik, als ik over rechtvaardigheid mag spreken. Um, als... als ...rechts, liberaal of conservatief... ...nu ineens een, een dominant overheersende uh, positie gaat innemen in universiteiten. Ik zou, dat, ik zou het um, nobeler vinden... Als, de, ...als die beweging... ...want ik denk dat ik dat ook wel herken wat het nu opspeelt. Je hebt, Paul van der Bas had het over die motiverende kracht die nu aan het opkomen is. Als die groep mensen... Hun, hun, hun gelijk willen behalen en hun uh, rechtvaardigheid willen behalen... maar niet te ver gaan, dan vind ik dat een veel beter iets. Want dan heb je echt een balancering... en dan heb je niet uh, uh, exc ja, het, het excluden van, van je tegenstanders. En dat zou ik te ver vinden gaan. Maar Jesper, wil je wat ja, zeggen? Dat is, dat, is, dat is heel belangrijk. Dus het gaat echt om even een beetje weg beginnen te chippen... aan, die, aan dat marxistische en dat neomarxistische hegemonie aan de universiteit. Dat is... Volgens mij, uh, als jullie even ophouden met, met, met elkaar spelen, jongens. Een heel, re, een heel belangrijk, uh, een belangrijk iets op te doen. Dus om even die, die hegemonie. Dat, dat, uiteind, dat, dat, dat eindeloze marxistische verhaal, wat je wel, eigenlijk van iedere docent hoort. Er is af en toe wel een docent die suggereert dat het misschien ook anders kan. Maar dat is eigenlijk nauwelijks aanwezig. Oh, ja, pardon. Um, dus, nou, re recapitulerend. Ik denk dat die beweging er nu is. En ik denk ook dat dat heel goed um, samen kan bestaan. In de jaren zestig was free speech was een, was een linkse aangelegenheid. Uh, ook te, weet je nog vroeger, kopspijkers? Dat vond ik geweldig, dat vonden we hartstikke leuk. Dat was hartstikke leuk. En dat was toen het ding van vrijdenken. En, nou, en nu is het even aan de rechterkant. Ik voel me ook niet thuis bij rechts. Maar ik heb wel gemerkt dat dat is waar ik uiteindelijk uh, thuis hoor. Maar ik gelijk, gelijk stem tegenkom. Dat is een belangrijk punt. Maar ik heb een, eigenlijk een ander ding. Jullie hadden het net over onderwijs, hè? Over uh, privaat en uh, publiek. Uh, wat, wat weten jullie van uh, charter schools? Weet jij er iets over? Ja, Charter schools uh, is natuurlijk een Amerikaans fenomeen waarbij uh, in Amerika zijn, zijn de public schools uh, heel, heel dominant uh, door de overheid gefinancierde scholen. Uh, charter schools zijn privaat initiatieven waar mensen uh, vaak met een uh, kunnen zij een soort van vergoeding krijgen. Wel vanuit de overheid. Om inderdaad te betalen voor die, voor die charter schools. Uh, en dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met het Nederlandse systeem natuurlijk. In het Nederlandse systeem hebben we gelukkig. Vrijheid van onderwijs hebben we gelukkig. Um, ja, kan men een, een christelijke school oprichten. Of, of een Joodse school. Uh, of, of zelfs een Smitse school. En um, ja, uh, uh, kun, je, kun je er ook gewoon naartoe. En het zijn de scholen die bepalen uh, hoe daar... Ja, die de gang van zaken bepalen. Het zijn de scholen die, die het beleid op de school bepalen. Die scholen zijn in principe uh, privé-instituties, maar die worden betaald met publiek geld. Ik denk dat dat, een heel goede, uh, dat dat een heel goed systeem is. Maar ik denk dat voor het Nederlandse onderwijssysteem. Uh, hebben wij al vrijheid van onderwijs. en zien we toch dat er een heel erg, ja, toch wel overwegend linkse mainstream bestaat aan de universiteiten en aan de scholen. Uh, dus ik, ik denk niet dat, dat, dat, dat charter schools daar zo relevant uh, voor zijn, eigenlijk. Maar, maar een, een, een, een idee. Oh, uh, ik heb even een kopje uh, druk Nee, maakt niet uit. Een, um, een, een voorstel. Uh, een zwarte school in de Belmar. Die het niet goed doet, hè? De, uh, Quincy, Winston en Roy. Nee, maar serieus. Die heten gewoon zo. Die zitten op die school. En die hebben gewoon geen kans. Die krijgen geen stageplaats, zoals dat heet. Um, als je daar nu een charter school, dat idee daarachter op, loslaat. Want het blijkt in de praktijk dat het dus in de inner city in New York heel goed werkt. He, dus die kunnen kijken naar wat hebben die jonge lui daar nou nodig. Hebben ze discipline nodig? He, dan gaan ze push-ups doen, dan gaan ze een uniform dragen. En die jongens, die komen van school met een diploma en die gaan daar naar studeren. Zou we dat, Zouden we de goede componenten daarvan kunnen transponeren naar het Nederlandse klimaat? Wat denk jij? Uh, nou ja, dat is natuurlijk iets wat losstaat van de, van de rechts-links-discussie binnen het onderwijs. Maar ik denk zeker dat we uh, er heel erg... Ja, toch in Nederland een... Ja, hebben we een heel egalitaire cultuur. We hebben heel erg een... Ja, hè, de leraar is, uh, spreekt bij zijn voornaam aan. En, uh, en het is allemaal gejij jij en ge-jou. En uh, ja, ik denk inderdaad op zich meer, meer aandacht voor discipline. Meer aandacht toch voor een zeker respect voor autoriteit, een zeker respect voor hiërarchie, dat dat heel gezond zou zijn in het onderwijssysteem. En dat geldt helemaal niet alleen voor de Bijlmer. Dat geldt ook voor gewoon überhaupt, denk ik, dat het helemaal niet nodig is dat jij je leraar of je meester op de basisschool aanspreekt met, met, met zijn voornaam. Uh, ja, va vaak een juf op de basisschool, die hoef je ook niet aan te spreken met de voornaam. Ik vind het heel belangrijk dat kinderen uh, respect aanleren voor autoriteit, voor hiërarchie. Uh, en dat hoeft helemaal niet uh, veel te gekke vormen aan te nemen. Maar, maar, maar dat, er, dat, dat jij gewoon als leerling respect hebt voor je docent... vind ik heel normaal. En, en dat mag wel wat, uh, wat, wat meer, inderdaad. Nou, um, ik wil, we, zitten, we zitten er al even doorheen. Uh, ik wil... Nee, ik zit er niet doorheen. Ik ben, ben, het aan, ik ben net aan het beginnen. Maar um, voor, dit, voor dit interview... Ik wil nog één, even terugkomen tot het onderwijs gebeuren... Dus de, wat wij noemen de linkse indoctrinatie daarvan. Um, er is nog één afsluitende vraag. En dat is... Um, wat, jullie, wat denken jullie? Denken jullie dat, dat, die, dat die linkse hegemonie iets is... wat zich manifesteert in het uh, publieke gedeelte van het onderwijs? Dus het feit dat het een product is vanuit de overheid... betaald wordt vanuit de overheid? Of denken jullie dat het iets is wat... Um, ...iets is wat, wat binnen die contrij, ...binnen die schermen van het onderwijs... ...het is iets... ...een, een interne cultuur. Wat vind jij ervan... ...van, van meneer van der Bas? Um, zeg maar gewoon Paul. Maar... Ja, we moeten wat meer netter... ...en autoritair... ...dat ja. mogen we wat ja. meer respecteren... ...meneer van der Bas. Ja, u ja, ja, ja, ja. ja, bent hier wel... ...u Juist. bent hier wel de klant. Juist. Nee, dat, dat, dat is zo. Um, ik denk dat... ...het vooral... ...een, een cultureel... ...fenomeen is. Hè? Je zag voor de generatie 68, dat universiteiten van, ja, vrij traditioneel waren, vrij ja, wellicht conservatief. En dat toen een hele progressieve beweging is opgekomen, een linkse beweging van, van linkse studenten in de jaren 68, die nu alle instituties in ieder geval in het onderwijs hebben overgenomen. En ik denk dat dat voornamelijk een culturele omslag is geweest. Dat het eigenlijk niet zoveel te maken heeft met of nou de overheid, financiert of iemand anders. Het is een cultureel probleem. Uh, en dat moet op, op, er moet een culturele omslag plaatsen. Er moet een culturele omslag plaatsen onze studenten. Dat is nu al gaande. Je ziet nu al dat rechtsstudenten zich veel meer durven te uiten. Het feit dat wij hier een batavieren podcast hebben met allemaal jonge mensen... die hier vrij rechtsprogramma op zitten nemen, wijst er al op. En um, ik denk dat dat de oplossing is. Ik denk dat je veel meer uh, moet denken vanuit... ja, wat kun je doen als individu? En als individu kun je jezelf uiten. Kun je uh, durven om je mening te uiten. Durven rechts te zijn. En dat is wat gewoon ieder... ja, rechtsdenkend, weldenkend mens... Uh, kan doen. En ik denk dat dat... Uh, dat dat het het, het... het belangrijkste is... dat mensen... zelf laten zien van... nee, je hebt niet alleen maar die... overweg linkse mainstream... Er is ook een ander geluid, er zijn mensen die er anders over denken. En dat heeft een plek in de academische wereld, op de universiteit, in het onderwijs. Dat is het belangrijkste. Ik wil één allerlaatste antwoord geven aan onze Paul Baalman. Ja, daar wil ik toch even kort op reageren. Je zegt dus eigenlijk, van het ligt dus meer eigenlijk aan de hele structuur van het onderwijs. En dat staat dus eigenlijk los van de financiering, Dus die, die, die, die, die, die, die linkse cultuur. Dan moet ik wel. Ja, in hoeverre dat uh, contradictoire is, dat geef ik in de, nog de discussiëren. Maar dan moet ik wel aan toevoegen dat, uh, of tegeninbrengen. Uh, dat ik, ik zelf eens dus op een uh, uh, behoudende rechtse uh, sch christelijke school gezeten, middelbaar. En daar kun je toch niet echt spreken van een linkse school maar zo te zeggen. Dat was, dat was meer echt meer conservatief gedachtegoed. Dus dan, dan zie je toch juist wel een beetje... Dus Sorry, was het je middelbare of je baas? Ik was, het was uh, net vol even gaan Beide zelfs. Oh, oké. Okay. Dus uh, dan zie je toch wel... Dat is eigenlijk dat is, uh, niet, niet privaat gefinancierd... Maar wel bijzonder onderwijs. Dus dan zie je wel dat, dus dat je dus dan een, een ander soort school krijgt... Waar dus uh, dat linkse geluid eigenlijk meer... Natuurlijk, er zijn ook wel linkse docenten... Maar dat is helemaal niet dominant. Dus da daar was het wel min of meer geëlimineerd, zeg maar. Dat, dat maar waar was dit in Nederland... Dat, is, dat bestaat in Amersfoort. Oké, okay, maar als ik even kijk binnen de, de context van de universiteit, want de meeste... En daar zit dus precies het probleem eh, met dat hele eh, bijzondere onderwijsverhaal bijvoorbeeld. En, en eh, dat je zelf eh, vrijheid hebt van onderwijs je zelf dingen kan organiseren enzovoort. Dat werkt allemaal zodra je een lokale basisschool hebt of een regionale middelbare school. Okay, maar want... als het komt op universiteiten, ja, dan ben je natuurlijk gewoon aangewezen op de grote universiteiten: de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, UVA, UU. Of, uh, of, de, rug, dus, de rug. Dan is het niet zoveel te kiezen. Dan is het, ja, wil je links, heel erg links of, of extreem links? Ja, dan. Nee, dan, nou, ja. kijk, dat is het probleem. Op de, op de universiteit is dat is het moment. Waar je volgens mij uh, politiek volwassen wordt. Je komt er binnen als veelal als politiek maag, denk ik. Uh, ja, en, en je breekt heel veel van je wereldbeeld. Omdat je echt kijkkritisch naar dingen gaat kijken. En uh, als je daar een monocultuur hebt. Ja, maar dat heeft, dat heeft dus minder te maken met, met, die, met die basis en middelbare school. Niet waar? Of, of hoe nee, nee, ver hebben die invloed daarop? Ja, het zal natuurlijk allicht, allicht iets helpen. Kijk, als je natuurlijk al vanaf uh, uh, je, dat je vier bent uh, ergens in, uh, in uh, Grachtengordel Amsterdam wordt gedropt op een of andere Dalton school. En ja, je uh, wordt je hele leven wijsgemaakt dat, dat je eigenlijk op GroenLinks of D66 moet stemmen. En de rest is, is racist of xenofoob. Ja, dat zal dat absoluut doorwerken. In je, ook in, je, in het verdere van je leven. Daar ga ik vanuit. <laughs> ik wil het... Um, ik wil het met het afzeiken van de Montessori-school. Wil ik het houden? Nou, oké, okay, oké. Okay. Een allerlaatste woord, heel kort, van Jesper Jans. Wel trusten, zegt hij. Maar... Oké, okay, ja, maar ik ben heel vervelend. Um, dit, was, dit was het eerste interview. Kom naar de volgende. Wij nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen.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 Ik dan? <laughs> Ik ga er zo op. Zo, so, nou, we zijn nu terug met een nieuwe gast. Naast onze Paul Baalman, de Nederlandse Paul Joseph Watson, hebben we hier ook onze Nederlandse Milo, onze Gay Servative. En, uh, ja, vertel eens over jezelf. Ja, wat wil je weten? Wie je bent, waarom je jezelf een Gay Servative vindt en, en wat je bezighoudt. Waar je voor wil inzetten. Oké. Okay. Ja, mijn naam is Leonard van ik ben 25 jaar, woon in Rotterdam. Ik ben voorzitter van Jong Leven bij Rotterdam. En ik studeer bestuurskunde. En ik noem mezelf Gay Servative, omdat ik uh, zowel homo als conservatief ben. Dus het is een samenstelling van de woorden gay en conservative. ik Ik werd even afgeleid, maar. Ja, door een homo, sorry. Door een homo. Ja, we zijn altijd al uh, die flikkers. Over. Ja, wat, wat een flikker. Nou. Je vertelt verder. Ja, um, ik hou om te beginnen sowieso niet van identity politics. Ik, ik, ik vind dat echt misselijkmakend. Uh, ik was hoe dan ook wel rechts geweest. Dus je bent geen gay of, je bent gewoon een medeburger. Nou, uh, ja, in principe wel. Uh, maar het punt is vooral dat uh, anderen wel van die identity politics houden... en er dan vaak van uitgaan dat homo's links zijn. En daar verzet ik me juist tegen en ik wil laten zien dat het niet zo is. Dus hoewel ik in eerste instantie niet van die identity politics hou... want ik zou sowieso rechts zijn, want ik heb gezond verstand... Uh, noem ik het toch zo omdat ik wil uh, laten zien dat homo's... dat als je dan al via identity politics... Uh, ja, ...een keuze wil maken dat je dan beter rechts kunt zijn als homo. Dus in feite bewapen je jezelf met, met de contradicties van de politiek van je tegenstander? Ja, onder andere. Maar wat ook speelt is dat ik het graag opneem voor de blanke uh, hetero-man. Want die, die ligt tegenwoordig enorm onder vuur. En ik denk dat ik als homo juist een sleutelpositie heb om dat debat te doorbreken... Want op het moment dat ik zeg dat ik homo ben, ben ik een minderheid en zijn ze eerder geneigd naar mijn argumenten te luisteren dan wanneer ik een blanke heteroman was. Dus... Dat vind ik wel een interessante weg om dan in te slaan, als, als, ik, als ik even een afslag mag kiezen. Um, je ziet het ook bij Jernas. Jernas is, is een Surinaams, uh, Hindoestaans van, van bloed. Maar uh, wat ik heb begrepen is hij creels opgevoed. Ondanks, en desondanks wordt hij wel uitgespuugd door de Creolse gemeenschap. Dat is echt wonderbaarlijk. Um, en je ziet dat hij als, als, als raslibertariër um, bij de FVD een superrechtsgeluid mm -hmm. verkoopt. Te, te, met in, in zekere zin ook zijn identiteit als, als wapen. Ik, ik wil niet zeggen dat hij dat, dat actief gebruikt. Maar je ziet dat het, dat het een effectieve factor is. Ja. Um, hoe ethisch, ja, hoe zeg dat, hoe... Rechtvaardig is het om dat, dat, uh, dat te gebruiken als ik, als ik het kritisch mag benaderen? Uh, interessante vraag. Uh, in principe, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, ik, ik hou er helemaal niet van om bijvoorbeeld in die slachtofferrol te krijgen of, of om het feit dat ik home ben te gebruiken. Alleen, uh, ja, ik ben ook alweer pragmatisch. En ik vind dat we in Nederland vooruit moeten en liefst via rechts. En kijk, ons land is al zo links en politiek correct geworden dat men blijkbaar alleen nog maar gevoelig is voor minderheden en voor, nou ja, tussen aanhalingstekens slachtoffers. Dat ik denk van nou prima, dan gebruik ik juist dat om vervolgens het debat weer te kunnen voeren zoals ik dat wil. Dus eigenlijk gebruik ik dat slachtofferschap weer tegen uh, de politiek correcte. Uh, dus, Kijk, het probleem wat ik voorleg zegt dus. van Breek je op die manier niet met je, met je principes. Net zoals dat ik vind dat, dat bijvoorbeeld een uh, feminist die het opneemt voor moslims. Die is eigenlijk anti-feministisch bezig. Want, uh, je zou best kunnen stellen dat, dat uh, de moslimgemeenschap weinig voordelen voor de feministische beweging meebrengt. Anderzijds zou, zou je kunnen zeggen. Dus jij, jij doet dat ook. Maar als ik het goed begrijp. Gebruik je het voor nu als, als, als middel om aan te tonen dat er contradictie in zit? En val je, zodra dat punt duidelijk is... Mm -hmm. ...val je terug op je principes en je ideologie? En dan ben ik gewoon de blanke man? Of niet eens de blanke man, je bent gewoon een burger van Nederland? Ja, precies. Uh, ik heb veel meer ideeën. Ik, ik word er ook moe van om het steeds over die homoseksualiteit te hebben. Maar blijkbaar is dat wel voor mij een manier om om dat debat aan te kunnen gaan. Want als ik uh, alleen als blanke man uh, mijn verhaal zou doen... dan zouden ze me dus neerzetten als uh, uh, boze heteroman. En dan blijkbaar heb ik als homo meer impact dan als hetero. En, en wat, heel, wat heel jammer is overigens... maar ik wil het ook graag opnemen voor die blanke heteroman. Maar wat denk jij zelf nu hoe, de, hoe, de, de, hoe het er nu voor staat... voor de, de gemiddelde homo die... Uh, die naar een, naar een homotent gaat met zijn vriend... en daar naar huis loopt en dan misschien gevaar kan lopen op straat... of uh, hoe het in de werksfeer gaat. Dan, heb, je daar, heb je daar ideeën over? Vast wel. Ja, dus hoe de situatie voor homo's nu in Nederland is, bedoel je? Ja. Uh, nou, qua wetgeving heel goed... Vanuit de Nederlanders, vanuit de autochtone bevolking, ook heel goed. Want er wordt nog wel eens gezegd: van ja, en er zijn ook heel veel Nederlanders die het niet accepteren. En in de voetbalwereld is het nog een probleem. Maar ik vind dat heel erg meevallen. Ik ken ook heel veel uh, dat soort mensen. Ik heb nergens last van het enige probleem dat ik heb zijn uh, allochtonen. En dat is gewoon zo. En dat, dat blijf ik zeggen. Want ik ben in het verleden vaak genoeg uh, uitgescholden of nageroepen of bedreigd of vernederd. En het waren iedere keer allochtonen. Iedere keer. En dat is het enige probleem dat ik nog heb. dus In Nederland een enkel geval van, van, van autochtonen. Nee, echt niet. Uh, het, het ergste wat ik met uh, autochtonen heb meegemaakt, uh, is dat op het moment dat ik... ...dan zei dat komen, was dat ze zei van... Nou, ...oké, okay, prima, maar dan hoef je me niet aan te raken. En dat is ook bekrompen... ...en dat praat ik ook niet goed... Uh, ...maar het is wat anders dan bedreigingen... ...en fysiek geweld. Uh, dat, is, dat is accepteren tegenover... ...tolereren. Dat is, to tolereren is is, is, is, is... ...is iets wat je... Ja, nee, precies. Tolereren is iets wat we altijd doet... ...en accepteren is eigenlijk... ...zie ik zelf als, als, een, als een luxe. Als je iemand accepteert en respecteert, dan betekent dat iets. Maar je moet niet zomaar te pas, te onpas iedereen accepteren en respecteren. Je moet wel een beetje op je hoede zijn. En uh, mensen moeten hun respect verdienen. Anders is het niks waard. Nee, maar um, ik stel deze vraag onder andere omdat uh, ik heb vernomen dat jij als homo tegen het homohuwelijk bent. En ik vraag me af waar komt, waar komt dat vandaan? En klopt dat? Het? En tussen ja. uh, die Nou ja, dat is wel heel kort door de bocht. Uh, het punt dat ik meer wil maken is dat ik het, de hele discussie om het homohuwelijk een beetje onzinnig vind. Want hij bestaat niet zoiets als een homohuwelijk. Want het is alleen maar openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. En ik, uh, het gaat alleen maar om de praktische voordelen, de wettelijke. Ja, en weet je, uh, eigenlijk zou ik het liever het huwelijk in zijn geheel afschaffen. Want ik vind het huwelijk iets religieus. Ik iets en ik vind dat als mensen vanuit een geloof geloven dat het niet goed is als man en vrouw trouwen, dat het moet kunnen. En ik vind dat het ook eens religieus moet blijven, dus ik zou het liever voor de wet helemaal afschaffen. Dat is meer het punt. Oké, okay, dus, uh, dus... Ja, voor, voor de... Voor de... Binnen de, de algemene burgerij heb je het, het, het partnerschap en uh, het ondertekenen van een contract daarvoor. En als ritueel wat daar buiten staat heb je mogelijk... Dat je naar de kerk kunt om daar dan nog een keer in te zijn. Oké, okay, nee, dat, dat vind ik... Nee, dat, ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk nooit eerder zo heb gehoord. Het is heel voor de hand liggend misschien maar. Nee, dat vind ik wel een, dat vind ik wel een interessant idee. ja Dus... Oh, dan komen we een keer de boel goed crashen Ja, dat ga ik hierop zeggen verder. Uw interview is goed Nee, nee, ik, vind, ik, ben, ik, ben, ik ben oprecht uh, in mijn hoofd even verwijst. Ik zit er even over te puzzelen. Heb je iets verder over te zeggen? Dan kan ik even malen. <laughs> nou ja, um, um, ja, wat ik ook wel vind... Uh, kijk... Uh, homo's, uh, of tenminste, het wordt zo moeilijk overgegaan van ja, homo's moeten allemaal kunnen trouwen. Ze moeten allemaal kinderen kunnen krijgen en noem het maar op. En ik, ik vind dat in principe ook wel. Maar aan de andere kant zijn het ook wel homo's zelf geweest die graag als hetero's wilden leven. We wilden net als een hetero-stijl kunnen trouwen. Kinderen kunnen krijgen. Terwijl ik denk dat we juist een hele andere rol in de maatschappij kunnen vervullen. Laat ik nou eens een baan uitzoeken. In welke zin? Nou. Uh... Ja, ik, ik bedoel, waarom, waarom moeten we als homo's precies leven zoals hetero's? Waarom moeten we alles hetzelfde moeten vinden? We zijn toch niet hetzelfde? Nee, oké. Okay. En? Ik, ik moet eigenlijk zeggen, ik weet eigenlijk vrij weinig over hoe het met de homo's in Nederland zit. Heel uh, goed hoor, we hebben niks te klagen. Nee, ik, ik ben absoluut anti-homo-geweld. spreekt spreek vanzelf en van zich. Ja, en ik ben aangekomen. Nee, ik vind, het, ik vind het bijzonder om dit geluid te horen. En... Maar om even terug te komen op, op het topic van eigenlijk dit hele, deze hele opname. Wat vond jij van, van het debat? Wat, wat vond je problematisch en wat vond jij uh, uh, mooi om te horen? Ik ben altijd voor een debat. En ik vind het goed dat dit heeft plaatsgevonden. Uh, dus ja, dat eigenlijk. Ja, ik vind er verder niet zoveel van. Ik vond het wel leuk om te zien. Ja, heb je niet momenten gehad dat je dacht van nou, dit is echt flauwekul en hier is volgens mij waarom. Of uh, oh, dit is eigenlijk echt een heel goed punt en uh, ik had er niet zo over gedacht, maar dat spreekt me aan om deze en deze redenen. Nou, kijk, het zou je niet verbazen. hoofdpunt en een minpuntje. Hoe oh, lastig? Ja, kijk, uh, nou, weet je, het zou je niet verbazen, maar ideologisch sta ik natuurlijk heel ver af van Anne Fleur, maar ik, had wel eens sfeer. ik heb wel respect voor haar, want ze staat er wel, ondanks alles. En ze heeft wel het lef om te komen. En dat, ondanks dat ik het met haar oneens ben, vind ik het wel belangrijk dat het geluid wordt gehoord. Want ik ben een echte democraat. Ik merk dat ik als rechtspersoon heel veel bagger over me heen krijg. En vaak uh, Nazi wordt genoemd en Ernst Reum weet ik het allemaal. Maar dat maakt niet uit. Maar ik vind andersom dat het, dat het ook uh, belangrijk is dat dat soort geluid worden gehoord. Heel belangrijk. Nee, natuurlijk. Ik, ik moet ook eerlijk zeggen: de, de, de strijdvaardigheid van, de, van links is, is iets wat te waarderen valt. En dat um, moet, moet je niet uit het oog verliezen. Kijk, hoe je er inhoudelijk tegenover staat is een ander ding, maar het is natuurlijk de vrijheid van het woord die dat moet kunnen faciliteren. Precies. Ja. En, en, en wat about Jernas? Een kritiekpuntje en een toppuntje? Um, nou, ik sta ideologisch dus wel dichter bij Jernas. Maar um, ik weet niet uh, of ik nou echt zo'n diehard uh, of hardcore kapitalist ben. Ik ben natuurlijk een fortanist. En dat was natuurlijk geen uh, diehard hard kapitalist. Ik, uh, ja, ik ben het er niet helemaal mee eens dat de markt uiteindelijk alles zal oplossen. Want ik maak me soms wel zorgen over de macht van multinationals. Dus dat, ja. dus dat is dan mijn kritiekpuntje. En ook, uh, wat betreft het vrije woord, maar absoluut voor het vrije woord. Aan de andere kant, uh, op het moment dat bijvoorbeeld Marokkanen weer pst en een he meisje naar onze Nederlandse dames roepen. Ja, dan zou je daar soms ook wel iets aan willen doen qua wetgeving. Dus ik vind dat, uh, dat toch ook wel weer lastig. Het gaat niet over geld, het gaat over een paar bedrijf, bedoel... Nou, oké. Okay. Ik wil uh, eigenlijk nog één vraag en dan wil ik dit afronden. Het is een beetje een vraag maar ik vond het toch leuk om te stellen. Wat uh, wat heeft dit be debat betekend voor de homo's in Nederland? Dit debat voor de homo's? In Nederland. Nou, geen flikker. Een ene flikker. Nou, oké, okay, dat, dat vind ik een heel mooi woord om op te eindigen. Leven de flikkers in Nederland. Gaan we gaan naar de volgende, volgende interviewee. Nou, daar zijn we dan weer bij de volgende interviewie. We hebben hier een graag genodigde gast. Onze schone dame. Hallo, ik ben Roos Sparboon. Onze Roos Sparboon die is aan het werk om een prachtig, een prachtig theaterstuk over Cherry Baudet te ontwikkelen. Dan heeft ze, heeft ze lekker twee en een half duizend euro voor binnen mogen harken. Dat, dat is het. chapeau. Dankjewel. En, um, ik, heb, ik heb een aantal vragen. Ik wil vragen wat je van deze avond vond. Ik wil vragen um, hoe dat misschien jouw creatieve proces inspireert... met het maken van je theaterstuk. En uh, uh, ja, in het algemeen, hoe je daar nu mee bezig bent. Wat je ideeën zijn. Of je daar iets over los durft te laten, als dat kan. Dus uh, wat, wat vond je van vanavond in eerste vraag? Uh, ik vond het een hele mooie, leuke avond. Ik vind het fijn dat dat zo wordt georganiseerd... en dat tegen Polen bij elkaar komen om daarover te, te kletsen. Ik hoopte ook wel... Dat, uh, dat er wat stoelen door de ruimte ging, ik ben wel een ramptoerist in die zin, Dat vind ik wel leuk. Daar haal ik ook wel mijn inspiratie uit om gelijk je volgende vraag een beetje te beantwoorden. Um, ik uh, ja, vind het mooi als zo'n avond in, in uh, rust gevoerd wordt. En uh, er echt naar elkaar geluisterd wordt. En die verbinding wordt gemaakt uh, tussen die verschillende kanten. En uh, dat is ook wat ik probeer te doen met mijn stuk. Ik probeer een bepaalde verbinding te, te maken. Uh, en verbinding gaat voor mij over uh, herkenning ook. Dus ik probeer met mijn voorstelling ook mensen te inspireren op basis van herkenning. Uh, en dat, ja... In welke zin bedoel Bedoel je dat precies, die herkenning? Uh, nou, dat gaat voor mij dan over dus de schoonheid, het filosofische thema waar ik het over heb. Dat gaat voor mij over dat je iets ziet en daarin een bepaalde herkenning ziet. Uh, en daardoor krijg je een soort van... Uh, het, het is een soort van behoefte die de mens heeft om zich ergens in te herkennen, om je ergens mee te verbinden, om ergens bij te horen. En uh, ja, dat probeer ik te doen met mijn voorstelling. Dus als ik het uh, even heel grof moet uh, concluderen. Misschien hebben we het idee omdat het gaat over Cherry die met een aantal one night chants en, en schone dames uh, het bed in duikt en een mooi idee bespreekt. Het gaat dus niet per se om de, de schoonheid van de dame, maar het gaat echt om, het, om, een, pure, om een pure abstract filosofische begrip schoonheid. Het gaat veel verder dan wat de ja. beschrijving misschien zegt. Ja, zeker. Ik bedoel, die, die one-night stands, dat is natuurlijk een bepaalde vorm... om ook iets te zeggen over de moderne liefde en de moderne maatschappij. Dat is gewoon een vorm uh, die ook gewoon humor in zich heeft. Want ja, de avond moet natuurlijk niet alleen maar lijken alsof je kant aan het lezen bent. Uh, het moet ook een bepaalde lichtheid hebben. En die, die zwaarte die wordt daarbinnen dan vanzelf al meegenomen. Nou, Jesper wil hier wat op zeggen. Ja, um, je zei in het kant, inderdaad. Uh, wat is jouw achtergrond in de esthetica? Um, het gaat om een filosofisch begrip van schoonheid. Nou, de, de term esthetica kan dan niet uitblijven. Nee. Wat is daarin jouw achtergrond? Wat, wat achtergrond? wat bedoel je met mijn achtergrond? Uh, je, laat ik het zeggen, het woord esthetica, het vakgebied, de term. Heb je daar um, dingen over gelezen? Uh, ja, daar heb ik wel dingen over gelezen. En waar het dan bij mij daar dus weer om gaat... ...is dat uh, je schoonheid ziet als uh, ervaring. Als, uh, niet als uh, een gestopt object van dit of dit is mooi. Maar ja, die schoonheid heeft een bepaalde ervaring. En er zijn bepaalde punten waar Kant het ook over heeft... ...die dat dus oproepen. Uh, en, of wat, wat daaraan moet voldoen, dat het... Uh, uh, een, een, een ervaring is. Dat je andere mensen... Dat je het als een uh, waarheid ziet. Um, en dat, ja, dat vind ik heel interessant eraan. Uh, van... Hoe je dat meer, die manier van schoonheid, die, die pure, pure schoonheid meer in de maatschappij zou kunnen uh, laten tonen als waarde. Dus mensen echt inzien van het is een waarde zoals liefde en vriendschap dat ook zijn. En het is belangrijk voor, me, voor mensen om dat te ervaren. Als, als ik het heel, heel filosofie-nerdig vraag. Uh, wat, zijn, wat zijn namen die jou beïnvloed hebben als je dat zo zou op kunnen dirigeren? Uh, wat filosofen of hoe dan ook... die jou beïnvloed hebben in jouw ideeën over esthetica... wat ten grondslag ligt aan een theaterstuk? Uh, nou, bijvoorbeeld Roger Scruton. De Britse filosoof. Dat is een belangrijke voor mij geweest... binnen mijn vorming, binnen hoe ik naar de schoonheid kijk. Wat dan wel weer het verschil is... dat hij heel erg ook in de dingen die hij schrijft... een bepaalde conclusie trekt. Dus hij zegt echt van... hij nou, zegt het niet per se letterlijk... maar hij laat zien van, er is een bepaald afgebakend gedeelte van dit en dit is schoon, dit neoclassicisme. Uh, en ik zeg dan weer van, het gaat heel erg om die ervaring, dat is de nadruk die ik erop leg. Ben jij dan, ik uh, zei net een paar keer, ben jij een kantiaan wat esthetica betreft, of een hegeliaan, of hoe moet ik dat, moet dat voor me zien? Hoe zou je het zelf noemen, laat ik het zo zeggen. Uh, ik denk dat ik nogal eerder een, een, een Kantiaan ben in die zin. Of ik vind dat in ieder geval een interessante invalshoek. Maar uh, ja, mijn grootste beeldvorming is ontstaan door Roger Scruton en de documentaire Why Beauty Matters. Wat moet jij mee met de V? Ja, Scruton is een heel relevant figuur erin, dus daar kan ik eigenlijk alleen maar mee instemmen. Wat, wat... Oké, okay. wij praten gewoon even verder. Um, ik volgde zelf de uh, afgelopen maanden een, een cursus Esthetica aan de Universiteit van Gent. Uh, dus dus daar behandelden we Hume. Uh, uh, ja. Heb jij ook kennis van wat hij daarover gezegd heeft? Uh, laat ik het zo zeggen. Wat heb jij? Je hebt, er een, je hebt hier ook een academische achtergrond in, neem ik aan. Neem ik aan. Wat bedoel, bedoel je met academische achtergrond? Dat... Dat, dat er heel veel gelezen en gedacht is ja. uh, over het concept schoonheid. Het schone, wat is ja. dat? Ja, daar is zeker over, over nagedacht. En jij was daarbij? En ik was daarbij. En wat was jouw beleving, om het maar kantiaans te zeggen, daarvan? Van het, van het lezen daarover? Of wat is precies je vraag hier Nou binnen? ja, zowel. Uh, wat is er allemaal behandeld? Wie, wie, welke grote esthetici uh, zijn er heb jij behandeld? Gaat het me even om jou nu. Um, nou ja, dat gaat dus over... Uh, ja, over Scruton hebben we gehad. Scruton, ja. over Plato, ja. ja. Gaan we verder? Uh, Plato, hm? uh, Kant, uh, Hume een beetje. Maar dat is, dat is op een gegeven moment ging het mij er vooral over om uh, die dingen te lezen... en dan zelf uh, daar dan iets over te maken. Dus ik ga niet uh, in mijn stuk de filosofie van Kant... Uh, hoe nee, je dat, dat bij lichamen of, of van jou of zo? Dus. esthetiek is natuurlijk bij uitstek iets wat je je eigen maakt en dan gebruikt. Dus dat, dat, dat begrijp ik ja. in principe. Nee, dat gaat niet En is ook er... gelukkig, maar. Stel je ja. voor dat je een stuk maakt de kant. Dat is geen reet aan. Ja. Ja. Ik dronk alleen mijn koffie en ging niet wandelen. Dus dat is geen, geen, geen zak aan te beleven. Oké. Okay. Um, het, dus het, het is fijn om te horen dat er ook een achtergrond in esthetica, nee, dat, uh, dat er achter zit. Want okay. ja. er, er is voldoende theater, het uit. Uit. bij een dus theater, uh, uh, dat niet gehinderd wordt door enige kennis van esthetica. Door enige kennis van de discussie uh, daarover, de historische auteurs daarover. Ik geloof dat Jur de microfoon wilde hebben. Vertel het verhaal, pak het verhaal af. was het. Oké. Het gaat heel mooi over esthetica. Ik wil eigenlijk... Ga je er door? Oh, nou Jesper Jansen ja, ja, ja, ja, is in hele ja, weg. Oké, okay, nou dan maken we het heel ]ugier... kort. Ik wil nog één keer, één dingetje. Ja, dus Komt de tram langs. Ja, ik, denk, ik wil even teruggrijpen nog, want het gaat over esthetica nu. Ik, um, ik wil teruggrijpen op ja, jouw theaterstuk aan zich. Hij brengt je wel thuis. dat is wel mooi. Wat voor vorm heeft het verder, behalve omdat hij one-night stands heeft met, met uh, een paar dames? Wat voor avonturen uh, beleeft hij nog meer? Nou, mijn vorm ligt voornamelijk binnen het schrijven. Dus ik hou er heel erg van om uh, grappige dialogen te schrijven met een poëtische waarde. Uh, die ervoor zorgen voor een filosofische nasmaak. Dus dat je wel iets hebt om over na te denken als je dat wilt. Maar het is ook gewoon grappig en leuk om naar te kijken. En uh, die dialogen die... Um ik wil uiteindelijk ervoor zorgen dat het, zeg maar, het gaat over Thierry Baudet. Dus het heeft een hele maatschappelijke context. Maar dat het uiteindelijk dat overstijgt. Dus dat het uiteindelijk meer gaat om die diepere laag van die, van die filosofie. En dat mensen daar zelf over nadenken. En dat ik niet per se zeg, het zit zus en zus en zo. Maar dat mensen zelf... Ik ga niet met een moraal vingertje wijzen. Maar dat mensen zelf gaan nadenken. Om Oké, okay, mooi. Nog één keer over, over vanavond. Eén... Uh, kritiekpuntje over Anne Fleur? Uh, ik heb eigenlijk geen kritiekpuntje op uh, Anne Fleur. Ik vind dat, we hebben het gehad over weerbaarheid van de vrouw en ik vind haar een hele weerbare vrouw. Ik ben het niet eens met haar standpunten, maar verder vind ik het heel dapper dat ze hier is. En daar heb ik niks op aan te merken verder. Ja, mijn, mijn volgende vraag zou namelijk zijn, dat is een uh... Compliment voor Anne Fleur. Maar die heb je al, die ja, heb je al beantwoord. En uh, dan betreft uh, het heeft Jernas. Kritiekpuntje. Uh, ik heb eigenlijk ook geen kritiekpuntje voor, voor, voor Jernas. Ik vond het ook fijn om te merken dat. Ze waren allebei formidabel. Nou ja, dat ze ook uh, gewoon eerlijk waren van op punten waar ze dan wel allebei over eens waren. Die waren er ook. En dat vond ik eigenlijk wel mooi om te zien. Dus uh, in die zin, complimenten voor beiden. Oké, okay, okay. mooi. Nou, dit was. Uh, dit was onze avond uh, van de Watten podcast bij de. Nee, dank je. Of ja wel, jawel, jawel. Ik lust toch wel een biertje. Oké, okay, nou ik ga mijn laatste biertje drinken. Oh, er is ook een gay bar hoor ik van onze gay is. <laughs> dit is een hele bonte avond, kan ik jullie vertellen. Maar dat is een mooie. En we hebben genoten. Uh, dit was tegen Polen van uh, de Jonge Democraat van Rotterdam. Bij de Unie te Rotterdam. En dit was de 4 podcast. Een fijne avond nog. Of wanneer dit ook godsnaam luistert. Doei doei. MUZIEK